11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De burgemeester van Leeuwarden spant een kort geding aan tegen de politiebonden. Hij wil voorkomen dat agenten zondag actie gaan voeren tijdens de voetbalwedstrijd Kambuur Zwolle. Vanmiddag verboden de rechter al acties tijdens de wedstrijd Go Ahead Eagles Den Bos, die morgenavond wordt gespeeld in Deventer. De vakbonden hebben ook acties aangekondigd in de vier grote steden. Aanstaande donderdag houden ze in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht een werkonderbreking van 4 uur. Agenten blijven wel beschikbaar voor spoedgevallen. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3% en een goede overgangsregeling voor de pensioenen. Het medisch centrum Bildstraat in Utrecht moet per direct de operatiekamer sluiten. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg voldoet het centrum onder meer niet aan de hygiëneregels. Vorig jaar waren er al tekortkomingen en die blijken nog steeds niet opgelost. In de Utrechtse kliniek worden onder meer abortussen en plastische operaties gedaan. Moslim-extremist Mohammed Mera is begraven. Hij ligt op het islamitische deel van een begraafplaats vlakbij Toulouse. Mera schoot de afgelopen weken zeven mensen dood... en werd vorige week door de politie doodgeschoten. Over zijn begrafenis is veel te doen geweest. Zijn vader wilde dat hij in Algerije zou worden begraven... maar daar gaven de Algerijnse autoriteiten geen toestemming voor. De familie koos toen voor Toulouse, maar daar verzette de burgemeester zich tegen. Hij vond het ongepast om de moordenaar te begraven... op de plek waar hij zijn misdaden heeft begaan. President Sarkozy wilde een eind aan de discussie... en zei dat Mera zo snel mogelijk begraven moest worden. Dat gebeurde vanavond op een hermetisch afgesloten begraafplaats... in een voorstad van Toulouse. De Hongaarse president Paul Schmid is zijn dokterstitel kwijt... wegens plagiaat. Hij promoveerde in 1992 op de geschiedenis van de Olympische Spelen. Van de 215 pagina's van zijn proefschrift... waren er bijna 200 letterlijk overgenomen van anderen... heeft de universiteit in Boedapest vastgesteld... De linkse oppositie in Hongarije eist dat Schmid aftreedt. De president zelf heeft tot nu toe volgehouden dat hij niets heeft misdaan. Er is weer zicht op een nieuwe CAO voor schoonmakers. De werkgevers hebben de vakbonden uitgenodigd om volgende week formeel te komen overleggen. De afgelopen weken is er informeel contact geweest en volgens de werkgevers is een CAO nu onder handbereik. Naast het eerdere aanbod van 5% meer loon en minder werkdruk... zijn de werkgevers nu ook bereid pas later te praten... over een eventuele verhoging van de pensioenpremie. Het is nog niet bekend hoe de vakbonden hebben gereageerd... op de nieuwe uitnodiging voor overleg. De schoonmaakt CAO geldt voor 150.000 werknemers. Het Nederlandse Rode Kruis wil zijn eigen rol... in de Tweede Wereldoorlog laten onderzoeken. De hulporganisatie werkte destijds mee aan anti-Joodse maatregelen... Ze werden Joden geweigerd als lid en als bloeddonor. Over het internationale Rode Kruis kwam in de jaren 80 al een vernietigend rapport uit. Het onderzoek naar de houding van de Nederlandse afdeling wordt waarschijnlijk gedaan door het NIOT. Neonaties kunnen niet meer naar het graf van de ou ouders van Adolf Hitler. De grafstenen zijn weggehaald nadat een ver familielid van Hitler daarmee had ingestemd. De ouders van Hitler werden in 1903 en 1907 begraven vlakbij Linz in Oostenrijk... Regelmatig kwamen neonaties naar de graven, tot ergernis van dorpsbewoners. Uit angst dat het kerkhof een soort bedevaartsoord zou worden... werd er actie gevoerd om de graven te laten ruimen. Dat is niet gebeurd. De autoriteiten hebben besloten alleen de grafstenen weg te halen... zodat de graven nu onvindbaar zijn. Deze maand gaat de boeken in als een van de warmste maartmaanden uit de geschiedenis... De gemiddelde temperatuur komt uit op 8,3 graden, ruim 2 graden boven het gemiddelde. Verder was het uitzonderlijk droog. In de beeld viel zo'n 20 mm neerslag. Normaal is dat meer dan drie keer zoveel. Er waren maar vijf dagen met enige neerslag. De overige dagen bleven droog. In de Europa League heeft AZ in Alkmaar met 2-1 gewonnen van Valencia. In de blessuretijd van de eerste helft plukte Holman de bal na een hoekschop uit de lucht... en schoot hem met de binnenkant van zijn voet in de kruising... Kort na de rust maakten de Spanjaarden gelijk, Mehmet kopte de 1-1 binnen. In de 79ste minuut maakte Martens de winnende goal namens AZ na een goed uitgespeelde aanval. Volgende week op donderdag is de return in Valencia. De Nederlandse tafeltennisvrouwen hebben de kwartfinales bereikt van het WK Teams in Dortmund. Oranje versloeg in de achtste finales Oostenrijk met 3-1. In principe is deze prestatie goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Londen. Het weer, vannacht veel bewolking en op de meeste plaatsen droog... maar in het oosten en noordoosten kan lokaal een spat regen vallen. Minima rond 6 graden. Ook morgen is het overwegend bewolkt met maar weinig zon... en een stevige noordwestenwind. Het wordt maximaal 12 graden. De dagen daarna blijft het grijs. Het wordt dan niet warmer dan 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A4, Delft richting Amsterdam... tussen Leidschendam en Dorp twee kilometer doorwegwerkzaamheden. En een bericht van de spoorwegen. Tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen. De bovenleiding is daar kapot. De vertraging loopt op tot een uur en dat duurt nog de hele avond. Reizigers tussen Rotterdam en Leiden kunnen gebruik maken van de 4A. En dat was de verkeersinformatie. Ja, wat betreft mijn vermogen heb ik steeds meer het gevoel dat het beter kan...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Chris Keijner. Zaterdag begint het programma van Paul de Leeuw weer. En vanavond zag ik een spotje met beelden uit recente afleveringen... en daarin was gedurende hooguit één seconde Job Cohen te zien. Hij deed iets raars met een touw. En ik had aan die ene seconde meer dan genoeg om te denken... meneer Cohen, wat ben ik blij voor u dat dat niet meer hoeft... Goedenavond, welkom bij het oog van deze donderdag. De pers verschijnt morgen voor het laatst. En eh, een van de verslaggevers vertelt zo meteen in het krantenoverzicht... zelf wat er in die laatste editie staat. Het laatste nieuws uit het katshuis, natuurlijk. Of in ieder geval uit Den Haag. En na de staking van vandaag... presenteert de Spaanse regering morgen de bezuinigingsplannen. En die doen dan nog iets meer pijn... dan waar ze in het katshuis al ruzie over kregen. En Bram Moskovic schreef een boek. En dat werd vanmiddag gepresenteerd. Ten slotte worden de graven van de ouders van Hitler onherkenbaar gemaakt. Daar zal het allemaal over gaan vandaag in het oog. Na het overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag, 29 maart. Meneer Rutte, Goedemorgen, Meneer Rutte. u hey, wat van... zeggen wat er... de Onder toeziend oog van tientallen journalisten... kwamen de onderhandelaars vanochtend weer fietsend aan bij het katshuis. En iedereen wilde maar één ding weten. Is er straks nog een kabinet, meneer Rutte? Zo, tot later. hè? Goedemorgen. Zo, concludeerde premier Rutte. De politieke hoofdrolspelers wilden weinig kwijt. Het lijkt erop dat de oneenigheid tussen Wilders en Rutte is opgelost. Er wordt weer overlegd. Twee woorden domineerden het nieuws van de afgelopen dagen. De radiostilte, je zei het zojuist al, is opnieuw ingetreden. De radiostilte. En dat er weer een mediastilte is. Ja, wat daar binnen gebeurt, dat weten we dus niet. Beroemd, je gaat iedereen lopen speculeren wat het is. Het echt speculeren. Met zoveel geheimzinnigheid krijg je ook automatisch speculatie. Het is allemaal speculatie, we weten het gewoon niet. De onderhandelingen gaan dus gewoon door. De afgelopen dagen zullen in mist gehuld blijven. Oppositieleden begrijpen er geen snaars van. Niet veel mensen in Nederland snappen dit, wat hier nu allemaal gebeurd is. De premier heeft kennelijk besloten dat hij dat op deze manier wil. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij neemt een groot risico. Het leiderschap van Rutte, zijn politiek kompas, ik vrees er nog steeds voor, maar we zullen het zien. Maar al dat gedoe rond de onderhandelingen leidt de aandacht af van waar het werkelijk om gaat. Namelijk bezuinigen en hervormen. De tijd dringt, waarschuwt de president van de Nederlandse bank, Klaas Knot. Want als Nederland niet snel iets doet... kan de rente van de staatsleningen wel eens flink op gaan lopen. Er zal op dit moment een pakket moeten komen... met geloofwaardige bezuinigingen en geloofwaardige hervormingen. We kunnen ons geen verloren jaar permitteren in dat opzicht. Het Maastad ziekenhuis heeft volledig gefaald met de aanpak van de Klepsiella bacterie. Dat is de harde conclusie van de commissie die de aanpak van het ziekenhuis onderzocht. Er werd vooral te weinig samengewerkt tussen verschillende artsen. Nou, dat begint met de microbiologen. Die constateren dus dat, dat die Klepsiella bacterie aan, aanwezig is. Die, die, die melden dat wel, maar die gaan daar niet mee door in de zin van dit kan gevaarlijk worden... En let nou even op, mensen op de intensive care, want dit, dit kan uit de hand gaan lopen. Tijdens de presentatie van het rapport liepen de gemoederen bij nabestaanden hoog op. De discussie ontstond na opmerkingen van de nieuwe bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. Die benadrukte vooral hoe goed het ziekenhuis het nu doet. Tot woede van de nabestaanden. U loopt het ziekenhuis veer in de hol te steken. Zoals wij dat als Rotterdammers zeggen. Ja. Nou, en dat is, het heeft alleen maar met geld te maken. We spreken wel over het oude Maastad. Hoe het is gegaan in het oude, vieze, vuile, gore ziekenhuis. De onderzoekers zeggen dat het probleem van multiresistente bacteriën. ook bij andere ziekenhuizen had kunnen voorkomen. Ze waarschuwen voor een Europese uitbraak. En in Egmond is vanochtend vroeg een, een vrachtwagen een woonhuis ingereden. De chauffeur reed een te krap straatje binnen en raakte bij het nemen van de bocht de hoek van de woning. Niemand raakte gewond, maar een deel van de gevel ligt in puin. We zaten op de bank en we dachten al dat er wat ging gebeuren. En we zeiden het zo en toen kwam hij tegen de, het huis aan, de vrachtwagen. En mijn broer lag boven te slapen en die werd zo zijn bed uit getraild, zeg maar. Dit gebeurde terwijl het huis pas net hersteld was van de vorige aanrijding van afgelopen maandag. In Egmond zijn, er, zijn ze er behoorlijk nuchter onder. In december was dit huis ook al geraakt, precies daarom. En dan de auto was afgelopen maandag. En twee jaar geleden of zo was er andere auto ook weer. Ook tegen aangereden? Ja, was helemaal kapot. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nieuws in de krant vanmorgen, gelezen door Martijn Nijhuis. De ouderbond AMBO dreigt na twee jaar de FNV te verlaten. Voorzitter Den Haan van de AMBO baalt van het interne ruzie... tussen de Abfacabo en FNV-bondgenoten. Ze is dus de afgelopen twee jaar geschrokken van het gebrek aan inhoudelijke discussie. Het gaat bijna alleen maar over technische details en macht, zegt ze in de Telegraaf. Bovendien is de voorzitter helemaal klaar met de grote stakingsacties... die volgens haar alleen maar irritatie veroorzaken. Bij het grote publiek en bij haar leden. Ze zegt, waarom zouden we lid blijven van een club waar we alleen maar last van hebben? Als de AMBO inderdaad breekt met NVV, dan verliest hij zijn op twee na grootste bond. In Trouw gaat het over de aanpak van de Amsterdamse Wallen. De afgelopen drie jaar werd er maar één bordeel gesloten. Maar nu komt er volgens de krant weer schot in het opkopen van prostitutiepanden. De gemeente Amsterdam verwacht dit jaar 15 ramen te sluiten... na een deal met twee eigenaren. Er wordt nog gesproken met vijf andere ondernemers. Die gesprekken zouden in een vergevorderd stadium zijn. Twee onderzoeksbureaus zeiden onlangs dat de gemeente te weinig geld heeft... om iedereen die prostitutiepanden opkoopt een bonus te geven. Maar volgens wethouder Ascher kloppen die berekeningen niet. Het Zuid-Koreaanse bedrijf LG is begonnen met de massaproductie... van oprolbaar elektronisch papier, e-paper meldt de Volkskrant. LG produceert flexibele schermpjes uit plastic... met een diagonaal van 15 centimeter. Dat maakt ze vooral geschikt voor e-readers. Toestellen, toestellen dus waarmee elektronische boeken te lezen zijn. E-paper is goedkoper dan glazen beeldschermen zoals bij de iPad... en kan beter tegen een stootje. Nadeel is de mindere beeldkwaliteit. Al volgende maand zouden Europese bedrijven producten... met zo'n buigzaam beeldscherm op de markt kunnen brengen. De Volkskrant waarschuwt alvast... Clubs die oud papier inzamelen om de kast te spekken, moeten omkijken naar een andere inkomstenbron. Tijdens de komende Spelen krijgen 361 Olympische helden tijdelijk een metrostation naar zich vernoemd. Onder andere Leotien van Moorsel, Pieter van der Hogeband en Anton Geesink worden op die manier geëerd. Een belangrijke naam ontbreekt, die van Fanny Blankers Koen. Met een vier keer goud toch de koningin van de vorige Spelen in Londen. Pieter van Hogeband is vereerd dat hij tot de uitverkorenen behoort... maar noemt het een godspe dat Blankerskoen er niet bij zit. Hij zegt, ze mag mijn station wel hebben. Morgen verschijnt de laatste editie van de gratis kwaliteitskrant De Pers. De hoofdredacteur van NRC Next, Rob Wijnberg, legt in zijn krant uit... waarom gratis en kwaliteit volgens hem niet samengaan. Gratis kranten zijn afhankelijk van grillige adverteerders. De ene dag staat de krant vol advertenties, de andere dag staat er bijna geen een in. Dat werkt korte termijn denken in de hand, schrijft Wijnberg. Gratis kranten kiezen liever niet voor kostbare onderzoeksjournalistiek... dure correspondenten en langdurige opleidingstrajecten. En dat betekent minder kwaliteit. Als voorbeeld noemt Wijnberg Groot-Brittannië... waar ze veel schandaalkranten hebben. Dat komt doordat de kranten daar vooral moeten hebben van de losse verkoop. En ze proberen dus de aandacht te trekken... met schreeuwige koppen en blote borsten. Ja, er is wel een kwaliteitskrant, The Guardian... maar die wordt in leven gehouden door suikeroms. En dan voor het laatst dus in het krantenoverzicht Dagblad De Pers. De krant die gratis is, maar niet goedkoop. Na morgen houdt hij dus op te bestaan. Thijs Sonneveld is sportjournalist en werkt nu nog voor De Pers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, wat wordt het voor dagmorgen? Nou, rustig denk ik sowieso. <laughs> ja. wat, wat, de pers betreft in ieder geval wat. Ja, dus de Ronde van Vlaanderen gaat dit jaar aan jouw neus voorbij. Uh, nee, niet allemaal. Ik ga er zeker naartoe. Ik ga, ga, zeker voor, ga zeker ergens anders voor schrijven. Omdat ik vind dat daar sowieso over moet worden geschreven... op een andere manier dan, uh, dan de meeste anderen doen. Mm -hmm. Maar uh, het zal deze uh, keer niet voor de pers zijn. Nee. Er was nog even sprake van een, uh, een doorstart van de pers. Is dat uh, inmiddels definitief van de baan? Of uh, zien jullie nee, nee, nog wat niet. aan het absoluut eind van niet. de tunnel? Er is nog sprake van een doorstart van de pers. Uh, we, zijn, uh, nee, we zijn nog steeds uh, bezig. en Zeker uh, uitgever directeur uh, Ben Rogman, is heel hard aan het werk... Uh, om, uh, om te kijken wat, uh, wat de scenario's zijn voor een mogelijke doorstart. Want wat zijn en er zitten zit zeker, nou, ja, het, gaat, het gaat om een aantal, een aantal grote organisaties die eventueel uh, met de pers uit willen meewerken. Waar we verder uh, ja, uh, niet heel veel, uh, heel veel uitlating over kunnen doen. Maar oh, wat wel echt interessanter kunnen zijn. En we gaan, gaan kijken wat de, mogelijkheden, wat de mogelijkheden daarvoor zijn. En, uh, ja. Om te kijken of, er, uh, ja, of we de of we dit uh, kwaliteitsproduct rond. Uh, we hebben het afgelopen jaren wel gedaan. Ik weet niet wat de, de, de hoofdredacteur van RC net zei, maar uh, we hebben afgelopen jaren wel een gratis krant uh, uh, geleverd die uh, absoluut wel kwaliteit heeft geboden. En wat staat er morgen in? Uh, nou, een aantal uh, mooie verhalen om, het, uh, om de vijf jaar de pers uh, af te ronden. Uh, iedereen heeft eigenlijk een soort van, uh, soort van een kleine ode aan de pers geschreven. En een kleine, uh, uh, kringslag naar, uh, ja, naar de afgelopen vijf jaar. Uh -huh. uh, en Ik heb zelf uh, uh, gewerkt aan mijn laatste verhaal... ...wat ik per se wilde schrijven voor de pers. En, en dat, dat is? het verhaal over uh, Monique van der Vorst. En wat is de strekking van het verhaal? Uh, Monique van der Vorst is een uh, ex-paralympische atleet... ...die uh, plotseling weer kon lopen na een aanrijding... ...en ja. uh, na 13 jaar in een rolstoel te hebben gezeten... Uh, wat op zich natuurlijk een, uh, een soort wonder leek. Ja. Uh, en uh, nou ja, het verhaal blijkt na flink wat onderzoek uh, toch net even iets anders in elkaar te zitten. En ik heb vandaag een interview met haar gehad waarin ze dat min of meer toegeeft. Uh, dat het toch net even iets anders zit uh, dan uh, het simpele 13 jaar in een rolstoel zitten en geraakt door een auto en ineens weer kunnen lopen. Dus er zit wel een, uh, zit wel een flink ander verhaal in. Wat ook heel treurig verhaal is hoor. Vooral als ik dat voorop stellen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid. In de ochtendbladen the Mississippi Delta was shining like a national Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland Poor boys and Pilgrims with families And we are going to Graceland My traveling companion Is nine years old is the child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 Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland, poor boys and pilgrims with families and we are going to Graceland, am I traveling too are Ghosts in empty sockets, I'm looking at ghosts and empties, And and sometimes when I fall and fly, and I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, "Whoa! So this is what she means. She means we're bouncing into graceland." And I see losing love is like a window. Everybody feels a wind blow Simon Graceland. Wilt u het zelf een keer zien, dan moet u op 18 juli in de Amsterdamse Ziggo Doom zijn. Daar treedt hij dan op, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van dit succesalbum Graceland. En de kaartjes worden vanaf zaterdag verkocht. Ik zou snel zijn, als ik u bes. Van de bekende mediastilte belanden we in een moeilijke fase, gevolgd door we zien voldoende perspectief. En inmiddels zijn we dus terug bij de mediastilte. Daarmee werd een bewogen periode van 36 uur afgesloten. In Den Haag. En daar is ook Joost Vullings. Goedenavond, Joost. Ja, goedenavond. Vertel me nou, wat is er precies gebeurd sinds dinsdagavond? Ja, nou ja, zover je dat kan nagaan... Uh, nou, er, er ligt inmiddels een uitgebreid pakket hervormingen op tafel. Uh, de bekende termen woningmarkt, arbeidsmarkt, pensioenen en de zorg. Allemaal dingen waar Wilders en zijn achterban uh, uh, ja, pukkels van krijgen, niet willen. En hm. op dinsdagavond overziet Wilders die dat pakket aan hervorming en zegt het is me te veel... en naar verluid vraagt hij een concessie op het gebied van sociale zaken. En wellicht tot zijn verbazing zeggen op dat moment VVD en CDA... ja, dit is het, en anders gaan we naar de kiezer. Nou, dan heb je een, een padstelling en daarop maakt Wilders de keuze... ik haak af. De volgende ochtend komt men weer bij elkaar. Uh, veel mensen bij VVD en CDA waren ervan dondrongen dat het wel de laatste bijeenkomst kon zijn. Maar goed, hij wordt er overgehaald er nog een nachtje over te slapen... En dat heeft hij gedaan. En vanochtend heeft hij dus gezegd, ik ga toch door... En zo zijn we inderdaad weer terug bij de mediastilte. Ja, en hebben we hier nu uh, het theater van de lach gezien? Uh, of uh, was het erg? Was het echt wat er gebeurde? Ja, nou, iedereen ontkent dat het een toneelstuk is. En dat geloof ik eerlijk gezegd ook wel. Uh, ten eerste hoor je toch echt wat dat Wilders het even helemaal niet meer zag zitten. Hmm. En, en nou ja, bij, bij VVD en CDA, die sinds het moment dat Wilders zei... Ik, ik haak af, merkte je ook aan die twee partijen dat ze geen idee hadden... Wat hij ging beslissen. Hmm. En normaal gesproken zou je horen van: nou ja, geert kennen, hij doet even stoer, maar die draait wel weer bij. Maar dat hoorde je niet. Men, men zat echt gewoon in, in gespannen afwachting. En uh, nou ja, men ging dus vanochtend het katshuis in: wat gaat er gebeuren? En nou goed, het, het eindresultaat weten we... maar dat was voor iedereen echt een heel spannend moment. Ja, en ik begreep ook dat, dat het wel hoog opgelopen is... Dat met name dinsdag, dat, dat Wilders vooral ook heel erg boos was... over het feit dat het CDA meegestemd had... Uh, met die resolutie tegen de, de, de, de, de molen... De, oh, het molenpeldpunt, ja, ja, ja, ja, ja, het molenmeldpunt ja, ja, in het Europese Parlement. Dat meldpunt hebben we nog niet, hè? He, heeft, het, heeft, het nee. Nee, heeft dat een rol gespeeld, denk je? Nou, nee, dat, dat denk ik niet. Dat, kijk, dat, dat zal hij niet leuk vinden... Maar, uh, ze hebben natuurlijk ook afgesproken... Uh, we zijn het op veel punten met elkaar eens. Dat is allemaal vastgelegd in het regeren en gedoogakkoord. Mm -hmm. En ze hebben allemaal de vrijheid om af te wijken. Nou, dat polen valt onder die vrijheid. En dat vind je soms niet leuk van elkaar. Maar ze zijn volwassen genoeg om dat van elkaar te accepteren en te slikken. Ja, goed. Dat, dan gaat het dus over de inhoud. Um... Volgende vraag wordt een beetje ingewikkeld. Waarom is Wilders dan vanochtend teruggekomen als het uh, eigenlijk uh, voor hem dinsdag al allemaal te veel was en hij zijn laatste concessie niet kreeg? Nou ja, kijk, dat, dat in wezen weet niemand dat, want dat is moeilijk in zijn hoofd te kijken. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk wel on ongeveer reconstrueren wat voor hem de, de, de afweging is geweest. Nou, hij werd dus geconfronteerd met die hele uh, moeilijke hervormingen voor hem. Maar het alternatief was verkiezingen. Ja, en, en, en, en dan geef je dus je positie in het centrum van de macht op. En, en, en Wilders uh, hecht wel aan die positie. Het is wel een politicus die wat wil bereiken. En uiteindelijk heeft hij dus de afweging gemaakt... gewoon een winst- en verliesrekening. Ja. En welke argumenten dan precies gewogen zijn en hoe, dat weet je niet. Maar hij heeft uiteindelijk gezegd, ja, dan wil ik toch uh, doorgaan. En zo uh, heeft hij waarschijnlijk uh, die keuze gemaakt. Maar dat is wel het probleem uh, in, in dit soort dagen. Ja. Je zit er drie partijen aan tafel. Uh, er gaat iets mis, waardoor dus die mediastilte niet helemaal werd erbroken, maar wel een beetje. En dan hebben wij als journalistiek communicatie met CDA en VVD maar niet met Wilders. Nee. En zijn voorlichters die geven niet thuis en die weten ook niks. geldt ook voor zijn fractieleden. En dat maakt dit soort situaties heel erg moeilijk. Nee. Uh, want uh, ik heb ook het idee dat VVD en CDA... die kennen hem natuurlijk beter dan wij, die onderhandelaars. Uh, maar ook zij zeggen van... uiteindelijk weten we niet wat in zijn hoofd omgaat. En heel veel mensen claimen dan wel het te weten... Maar uiteindelijk weet niemand het. Dus Eén nee. persoon die het weet. En nee. dat is Geert Wilders. I iemand in uh, het avondblad wat ik las. NSW-Handelsblad. Le leek te weten dat het mogelijk zo is. Dat, dat de echte hervormingen nu eigenlijk van tafel zijn. Dat Wilders daarom weer meedoet. Dus niet meer over de WW en het ontslagrecht. Maar dat het nu alleen nog maar zou gaan. Over één keer heel hard ingrijpen. In de begroting van volgend jaar. En dat zou dan gaan om btw-verhoging. Nullijn voor de ambtenaren. Een greep uit het gemeentefonds. Eigenlijk de, de minst zin. En de meest schadelijke optie, en dat wil dus daarom weer meedoen. Ja, dat, dat, dat lijkt me heel, heel onwaarschijnlijk, want als je op het punt komt van je moet ja of nee tegen hervormingen zeggen. En op het moment dat je zegt, ik heb er moeite mee... en CDA en VVD zeggen, van dan nou gaan we naar de kiezer... dan lijkt het me sterk dat ze dan in één keer vanochtend... Daar al die hervormingen overboord hebben gegooid. Nee. En het, het CDA-Verhaag uh, heeft zo vaak gezegd, we moeten echt hervormen. En sowieso, zonder hervormingen ga je het niet redden. En wellicht zou je inderdaad wel een kunstgreep voor 2013... voor volgend jaar kunnen halen. Maar je moet ook naar 2014 en 2015 kijken. Dan heb je die hervormingen echt heel erg hard nodig. Ja. Nou, heb jij enig idee uh, binnen wat voor termijn uh, de mediastilte... weer doorbroken kan gaan worden? Ja, kijk, normaal gesproken uh, uh, hoe onderhandelingen gaan... zou het nu snel moeten gaan. Want er is een soort vaste cyclus in Den Haag. Uh, partijen gaan onderhandelen. Dat begint altijd met een tijdje om de hete brei heen draaien. Maar ja, daar komt altijd het onvermijdelijke punt... dat je knopen moet gaan doorhakken. Nou, dan wordt de sfeer altijd minder. Dan, dan, dan krijg je wrijving. Nou, dat hebben we de afgelopen twee dagen gezien. En dan komt altijd het punt... Nou, dat was vanochtend... Waarop je denkt, ja, als we het nu opgeven, gaat het echt mis. En ja, en dat is het punt waarop je zegt, dan gaan we toch door. En ja, dan staan de schouders er weer weer, weer onder. Heeft iedereen het besef, we moeten het toch gezamenlijk afmaken. En dan kan het doorgaans heel erg snel gaan. De optimisten denken voor Pasen, anderen zeggen de week daarna. Nou, dat lijkt mij iets realistischer. Maar ach, wat is realistischer in deze politieke tijden, waarbij eh, iedere week wel hele gekke dingen kunnen gebeuren? Oké, okay, Joost, dankjewel. Something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 SOMETHING DEEP Paul Weller was dat met You Do Something To Me. En hij gaat binnenkort de studio in met Roger Daltrey. U weet wel, van de hoe... Of misschien weten we dat wel niet, maar dan weten we het nu. De, die klaagde dat er geen goede liedjes waren... en Weller zei, daar heb ik er nog wel een paar van. Een grote landelijke staking vandaag in Spanje... en demonstraties die een tikje lelijk werden. En dat alles omdat morgen de regering... gigantische bezuinigingen bekend gaat maken. Goedenavond, Rob Zoutberg in Madrid. Hoi Chris. Morgen dus, ja, de presentatie van uh, die begroting... van uh -huh. uh, de, de nieuwe Spaanse regering. Nou ja, zit er ook alweer een tijdje. Is er al iets over bekend? Nou, we, hebben, ja, we weten er eigenlijk maar twee dingen van. Want dat horen we wel al weken van de ministers. Spanje wacht de strengste bezuinigingen sinds de terugkeer van de democratie. Nou, dat was dus in 1975. Hmm. Dat wacht ons. Strenge bezuinigingen. En wat we er ook van weten, hè, dat de bel er echt in gaat. Spanje moet dit jaar 35 miljard euro ophoesten... Dat betekent dat gewoon de bel ja, in alle uh, ministeries gaat. Dat heeft Rajoy uh, afgelopen maandag gezegd. Dat uh, betekent dat bij ieder ministerie gaat er minstens 14, uh, maximaal 15 procent vanaf. En nou, even, even voor de mensen die vinden dat wij het moeilijk hebben... dat is ja. dit jaar, voor december. Dat is voor dit jaar. Dat is ervoor te zorgen dat het begrotingstekort dit jaar op 5,3 procent uitkomt. Mm. Maar ja, daarna, je, je voelt het al aan. Daarna wachten ons nog, nog meer ja, in Spanje, ja, want daarna ja. moeten we terug nog naar drie. Ja. En in wat voor land gaat dit eigenlijk gebeuren? Wat, wat, wat gebeurt er nu al met het land, met de mensen? Ja, ja, misschien moet je het zo zeggen. heel langzaam scheurt de, de Spaanse welzijnstaat open. Hè. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik woon hier zelf in een studentenwijk in het noorden van de stad. Hè. Het, Madrid, het, het, hè? Ja. ja, Madrid ziet er heel gezellig uit vanavond, donderdagavond. Het is een, het is een lekkere avond. Terrasjes hier uh, buiten. Er zitten wat mensen uh, biertjes op te drinken. Maar ja, ze zitten wel vaak voor dichtgeplank, dichtgeplankte winkels die vertrokken zijn. Uh, die al, al lange tijd gesloten zijn. En loop je een beetje verder mijn wijk uit, dan kom je al snel bij de voedselbanken terecht. Waar niet alleen, dat was toch het beeld, hè, de, de, de, de migranten die het ja. allemaal zo slecht hadden. die ja. daar overtollige kazen uit Nederland gingen ophalen. Mm. Nee, daar staan nu ook de Spanjaarden in de rij, net zo goed als ze aanschuiven. Bij de gaarkeukens, net zo goed als er bijna geen geld meer is... Eh, om bijvoorbeeld de financiering van apotheken nog langer te kunnen betalen. Om de verwarmingen van, van lagere scholen nog te kunnen betalen. En zo gaat het stapje voor stapje dat er iedere keer weer van die berichten zijn... dat je denkt, ja het, gaat, het komt langzaam, schuurt het, langzaam komt het... Tot stilstand en vraag je af wanneer het weer goed komt. Ja, en, en zijn dat dan uh, wel niet alleen uh, meer de, de immigranten, nu ook de Spanjaarden, maar zijn dat dan wel de, de allerarmsten? Of zijn er ook al welgesteldere Spanjaarden die sneller door het ijs zakken dan ze ooit hadden kunnen denken? Ja, nou ik denk, denk, wat, wat, wat, ik, ik denk dat ik sprak van de week met iemand die zei, ja, Spanje is wakker geworden uit een mooie droom. We dachten uh, dat we rijk waren en iedereen kon kopen. En op een dag werd iedereen wakker en, en concludeerde dat ze misschien gewoon iedereen arm is. Net zo arm als ze altijd al, al waren. Um, je moet je ook voorstellen wat er gebeurt. We raken hier gewend aan cijfers. We raken gewend hmm. aan cijfers dat een kwart, bijna een kwart van de bevolking zonder werk zit. Ja. We raken gewend aan cijfers dat ruim 20% van de bevolking onder de armoedegrens blijft. Je raakt eraan gewend, zoals hier, Chris, buiten Madrid... is een sloppenwijk met 40.000 mensen. Die, en dat is hier echt op 10 minuten rijden vandaan van waar ik nu met je praat. Ja. Dan uh, kom je tussen het bordkarton en de, en de, en de misere van, uh, van, van, van diezelfde welzijn staat terecht. Ja. Het, is, het is wel snel gegaan. Ja. Werkloosheid van 25 procent, onder, ja. onder jongeren zelfs 40 procent. We hebben ja. aan de telefoon ook uh, Henk van Soest. Goedenavond, meneer van Soest. Chris. U, uh, u zoekt voor Nederlandse bedrijven werknemers uh, in, in Spanje. Uh, met zo'n werkloosheid, betekent dat dat ze staan te dringen voor u? Langzaam maar zeker wel. Langzaam maar zeker wel. Het begon heel aarzelend, omdat Spanje niet zo verkasserig zijn. Hmm. Uh, maar de laatste, het laatste half jaar neemt het hand over hand toe. Uh, niet alleen wat naar Nederland vertrekt, maar vooral ook richting Frankrijk en Duitsland. Ik hoorde vanochtend... Uh, een statistiek dat er dit jaar 17 meer men, keer meer mensen zijn vertrokken dan in het jaar hiervoor. Ja. En een stijgend aantal, je spreekt dus nu over honderdduizenden die het land proberen te verlaten. Ja. En wat voor mensen zijn dat die uh, bijvoorbeeld bij u werk zoeken? Zijn dat, zijn dat vooral die, die jongeren, 40% werkloos? Of zijn het lager opgeleide of hoog opgeleide? Beide, beide, beide. Het is. Uh, ik zoek uh, specifiek voor, in opdracht van Nederlandse bedrijven. Dus ik ja. zet geen open vragen uit van uh, wil je naar Nederland komen. Ik zoek uh, goed gekwalificeerde mensen die uh, in Nederland uh, haast niet te vinden zijn. Bijvoorbeeld in de metaalsector, een beetje ook in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld ook in de ICT. Ja. Waar dus daadwerkelijk tekorten zijn. En dan vaak uh, aan de ene kant ervaren mensen, en dan heb je het over mensen die 15, 20 jaar gewerkt hebben. Dus zeg maar ers Die goed zijn in hun vak en die al drie of meer jaren niet aan de bak komen. Mensen met gezinnen, met kinderen. Ik heb laatst een vader met twee zonen gehad die om werk kwamen. In, en als lassers in Nederland. Ja. En dat zijn dus uh, inderdaad de beroepen waar we in Nederland tekort aan hebben. En ja, ongetwijfeld zou je, zou je kunnen verwachten dat ook andere Spanjaarden die wat lager opgeleid zijn in de rij staan. Dat is minder het geval. Daar speelt de taal toch wel een enorme afremmende rol. Ja. Ja, ja. Dus, dus uh, Spanje raakt dan ook nog eens een beter gekwalificeerde arbeidskrachten kwijt. Dat is natuurlijk uh, wel een beetje de klacht ook van, van de overheid. Aan de andere kant, als ik daar, want ik spreek veel met arbeidsbureaus en regionale, vooral ministeries van, uh, van arbeid en, uh, en onderwijs. Daar zegt men toch, ja, we hebben liever dat we goed opgeleide mensen goed aan het werk krijgen, zodat hmm. ze wat doen met wat ze geleerd hebben, geld naar huis sturen en misschien nog eens terugkomen. Dan dat ze hier in de rijen aansluiten die Rob net noemde. Ja. En als kansloze, jongeren of ouderen. Uh, in een toekomst tegemoet gaan die heel erg onzeker is. Ja. Ja. Met alle risico's van sociale onrust uh, tot gevolg. Ja, precies op. Sociale onrust. Als je jouw verhaal hoort oh. en, di en dit van meneer Van Soest. Oh. Ik zag die beelden wel van, van, van vandaag. Dat uh, was meen ik uit Barcelona. Maar het is toch eigenlijk verbazingwekkend rustig hè, in Spanje? Ja. Klopt, dat is heel rustig. Als je er economen over spreekt, dan zijn ze er allemaal heilig van overtuigd dat bij, bij 20, vanaf 20% werkloosheid de eerste broodoproeren in de straten zouden moeten losbreken. Dat gebeurt niet. Uh, op dit moment moet je ook concluderen. Je kan daar, denk ik, twee conclusies uh, ook wel uit trekken. Dat uh, ja, uiteindelijk. Er zal een, een deel van de economie zal op dit moment zwart zijn. En mensen zal op een of andere manier wel lukken om aan mijn geld te komen. Bedenk daar ook bij dat uitkeringen na twee jaar gewoon ophouden. Dan heb je helemaal niks meer. Um, mensen zullen manieren hebben verzinnen op, uh, op manieren om aan geld te komen. En aan de andere kant is er nog altijd hier zoiets uh, in Spanje als moeder... Met een dampontbord paella... die altijd op de kinderen wacht uh, tot die weer thuiskeren. Die banden zijn natuurlijk veel sterker dan wij, dan wij in Nederland kennen. En het is ook veel logischer dat die kinderen dus weer worden opgenomen in de nesten van moeder. En vader, die lijnen zijn veel korter. En dat moet, je moet daarbij nog iets anders concluderen. Dat, dat geeft meteen de handen vrij voor de regering... om daar ook verder niet al te veel voor te verzinnen. Want ze weten ja. dat dat gezinsleven toch wel weer de, de, de, de boel voor ze zal oplossen. Ja. Ja. Nou, ja, Morgen dus de, de, de persconferentie ook nadat de bezuinigingen bekend zijn gemaakt. Uh, wat ga jij vragen? Ja, ik heb hem al helemaal bedacht. Ik ga opstaan morgen en ik ga, en ik ga, en ik ga het Nederlandse woord gebruiken kapot bezuinigen. Ik ga, ja. ik ga vragen hoe, hoe lang denkt u door te gaan uh, voor het land echt kapot is. En wanneer verwacht u nou eigenlijk dat die groei weer gaat komen? Want daar hebben we het allemaal over. En dat is wat iedereen wil horen natuurlijk. Ja, en uh, beantwoord je eigen vragen. Uh, gaat het land kapot bezuinigd worden? Nou ja... Het is, je kan er niet optimistisch over worden. Het is, het is dus nu 35 miljard eraf, maar dan zijn ze er nog lang niet. Dan moeten er ook nog banken gered worden. En dan moeten ze ook nog, dus nog voor volgend jaar, moeten ze naar 3 procent toe. Er gaat wel heel veel vanaf. En dan... dan, dan de, de, de, de bodem van de put is wat dat betreft nog niet gevonden. Arm Spanje. Dankjewel. Rob Zoutberg en hey. Henk van Soest. So, trapped and feeling lost so many doubts No one hears her voice even when she screams out loud She's staring at the mirror, waiting for her time Will someone help her out and tell her she'll be fine? Will someone help her out and say she's running out of time? Timid as can be, though she's flown Angela Mora was dat met Timmet. En zij stond in de finale van de Grote Prijs en dit is haar debuut-single. Hij verraakte de rechtbank in het Wildersproces... en hij noemde het vonnis waarin Jord Kelder hem van de rechter... een maffiamaatje mocht noemen, infaam en object. En hij staakte de verdediging van Willem Holleder... omdat hij vond dat hem het werken onmogelijk was gemaakt. In het boek Abraham, -Abraham Moscovich, Liever rechtop sterven dan op je knieën leven dat vandaag verscheen, gaat de flamboyante strafrechtadvocaat... op al deze zaken uitgebreid in. En hij vertelt over zijn grote voorbeeld, zijn vader Max. Kort na de presentatie vanmiddag sprak ik Bram Moscovic... en ik vroeg hem uit welke behoefte dit boek geschreven is. Dat is er twee allerlei. Enerzijds toch uh, waar ik vandaan kom... wat mijn vader heeft meegemaakt. En het andere aspect is toch uh, het onbegrip... dat bij veel mensen leeft over het werk van de advocaat, met name de strafpleiter. En dat is ook wel weer een beetje te combineren met elkaar. Ja, ja want u, u beschrijft met name een aantal uh, spraakmakende zaken... waarin u uh, hebt opgededen als, uh, als strafpleiter. Uh, de zaak Holleder, waarvan u de verdediging uh, eraan hebt moeten geven. Uh, een kort geding tegen, tegen Jort Kelder. Uh, de zaak Wilders. Um, ik kreeg een beetje het gevoel... Bij het lezen, Bram is nog steeds heel boos... en legt nog één keer uit waarom. Klopt dat? Ja, nou, uh, het laatste klopt zeker. Ik ben minder boos, maar uh, ik vind het van belang... en dat heb ik in het boek ook wel proberen te doen... om ook aan te geven en ook met voorbeelden gelardeerd... dat uh, de journalisten in Nederland enkele, uiteraard niet allemaal, ook wel eens een tunnelvisie erop nahouden. Dus geloof niet alles wat u leest, over u, over mij, over anderen. Hmm. En dat heb ik ook wel uh, geprobeerd in ieder geval te verduidelijken. Dat is één aspect. Het andere aspect is dat wat een advocaat doet... vaak weerstanden oproept, neem het vragen. En ik probeer uit te leggen wat het belang is... dat je zo'n middel hebt in een rechtsstaat. Omdat dat middel er niet voor niets is. En dat probeer ik iets te verduidelijken. En waarom is de rechtsstaat van belang? Omdat we anders willekeur toepassen. En daar komt uw vader dan weer nou, om de hoek kijken? Precies wat u nu zegt, dat heb ik proberen duidelijk te maken. Ja. Om even bij die journalisten te blijven, wat doen die verkeerd? Nou ja, kijk, ik kan vanuit mijn eigen ervaring putten. En ik heb meegemaakt dat ik, als het ware, het bewijs liet zien... van de onjuistheid van de stelling van de betreffende journalist en dat hij er toch verder niks mee deed. Hm. Dus ik ben ook wel, moet ik zeggen, um, um, bewust uh, geschaad. Hm. In die tijd heb ik het over. Ja. Um, dat belang van de rechtsstaat, dat is inderdaad een van de hoofdthema's van, uh, van ja. uw boek. Um, Bijvoorbeeld, wanneer u, u zei het al... de rechtbank in het proces Wilders vraagt, uh, dan, dan wilt u graag uitleggen waarom dat in het belang van de rechtsstaat is. Waarom is dat in het belang van de rechtsstaat? Eén aspect daarvan bijvoorbeeld is dat... als je als verdachte denkt dat er sprake is van schijn van partijdigheid... en de advocaat vraagt op goede gronden... en stel nou dat die wraking niet gegrond wordt verklaard... dan heeft daarmee later het vonnis ook meer impact, om u maar eens een voorbeeld te geven. Uh -huh. Als het wrakingsverzoek slaagt, was er kennelijk reden. Slaagt het niet, dan hebben daar drie andere rechters naar gekeken. Geen man overboord. Daarmee is dan vastgesteld dat er geen schijn van partijdigheid is. of partijdigheid, En daarmee krijgt het vonnis dat later wordt gewezen... ook meer kracht, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Dat is in het belang van de rechtsstaat. Ja. Je zou, ik chargeer het een beetje, maar je zou het boek ook zo kunnen lezen... dat u als advocaat eigenlijk bij uitstek dat belang van de rechtsstaat dient. En dat u ook wel eens de indruk hebt dat de officieren en de rechters dat, dat minder doen. Of heb ik het dan verkeerd gelezen? Nou, dat hebt u goed gelezen, maar het is niet uitsluitend, de advocaat, die dat belang dient. Maar dat een advocaat een rol heeft bij de handhaving van de rechtsstaat, is evident. Hmm. Een rol, hè? Mm -hmm. Maar kunnen we de strafrechtadvocaat wel vertrouwen in die zin? Of laat ik het anders zeggen, um, wat weegt het zwaarst? De rechtsstaat of het belang van uw cliënt? Voor mij het belang van de cliënt. Omdat dat uh, uh, een noodzakelijk kwaad is, zou ik bijna zeggen. Want ik ben partijdig, het belang van cliënt staat voorop. Maar dat gaat vaak samen. Als ik iemand vrij krijg omdat er een vormfout is gemaakt dan heeft die cliënt van mij er niet alleen wat aan... maar u ook als burger... omdat het afstraffen van vormfouten in het belang van de rechtsstaat is. Over fouten gesproken. Um, er werd net bij de presentatie van het boek gezegd... dat u uh, de hand in eigen boezem steekt. Um, ik vond dat eigenlijk wel meevallen. U kunt zichzelf... Op... Eén foutje betrappen en dat was het dansje met Daisy Boutersen. Daar hebt u spijt van. Maar verder lijkt het alsof u zelf weinig fouten maakt. Of heb ik het dan toch verkeerd gelezen? Oh. Ik heb, dat boek ging niet over mijn fouten. Uh, daar kan ik misschien wel een boek over schrijven. Maar dat moet ik een andere <laughs> keer doen. Ik heb uh, alles overziende zo. Uh, is het uh, die vraag die ik me daar stelde... omdat we toevallig uh, over de zaak Boutersen toen uh, hadden... in de zin dat... Ik had het daar met mezelf over gehad. Uh, uh, dat dansje zou ik niet meer gemaakt hebben. Dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Mm. Ook, ook door de ophef. Ja. Ja. Ook door de ophef of ja. alleen door de ophef? Ja, ook. ook. Ja. Want wat hebt u daar precies fout gedaan? Ik had aan die bakkruk moeten blijven zitten. En ik had niet dat dansje moeten maken. Mm. Mm. Ja. U schrijft uh, uitgebreid over uw vader. U zei net, eigenlijk gaat het boek ook over mijn vader. Hè? Hij is uh, Auschwitz-overlevende. Uh, hij is ook de, de strafrechtadvocaat uh, die u alles leerde. Uh, is hij uw grootste voorbeeld? Ja, ik heb alles wat ik op dat vlak weet, weet ik van mijn vader. Hij is mijn leermeester. Wat is het belangrijkste dat u van hem hebt geleerd? Uh, het zijn eigenlijk een tweetal aspecten. Uh, dat je jezelf moet blijven. Uh, dus dat je... Uh dicht bij jezelf moet blijven in de zin... zoals je bent, moet je ook achter dat katheder staan. Dus als je een beetje fel bent, moet je niet proberen... om in één keer de, de, hoe moet ik het zeggen, de, de uh, hele tamme uh, meneer te gaan uithangen of andersom. En dat je ervoor moet waken dat je altijd geloofwaardig blijft... Uh, bij de mensen van wie je het moet hebben. Rechters dus. Is u dat altijd gelukt? Ja, dat is mij, volgens mij wel gelukt, durf ik in alle bescheidenheid te zeggen. Ik geloof dat men mij in ieder geval op het juridische vlak wel voor vol aanziet. Ja. Um, u, u heeft de laatste jaren uh, kritiek gehad in, in de zaken waar we het over hadden. Um, soms zelfs ook van, van de rechter hè, in een zaak die u later gewonnen heeft... in, in, in de kwestie uh, Jort Kelder... Heeft u het toen met uw vader over gehad en wat vond hij van die kritiek? Uh, in het begin kon dat nog uit mijn geheugen putten en later kon dat niet meer. Maar mijn vader zou ook, want ik heb gehandeld in zijn geest... het is niet voor niks mijn leermeester, denk ik exact hetzelfde hebben gedaan. Hmm. Heeft u wel eens ernstig met hem van meningsverschil? Uh, niet op het gebied van hoe je dit vak zou moeten uitoefenen. Uh, over andere dingen wel, ja. Ja, want er is één ding in het boek... waarin u ook in geschriften met hem van mening blijft verschillen. Hij zegt, echt slechte mensen, door en door slechte mensen bestaan niet. U, u twijfelt eraan. Wat is, wat is het verschil, in opvatting, tussen u en uw vader daar? Nou ja, um, u stelt me nogal een vraag even nu. <laughs> um, het is zo dat mijn vader altijd heeft gezegd... echte slechte mensen, intrinsiek slechte mensen bestaan niet... Ik moet constateren dat ik ze in die 25 jaar ervaring als advocaat even min ben tegengekomen. Van de andere kant, uh, wetende wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, moet je ook niet uitsluiten dat ze wel bestaan. Waarvan u dan zegt, die, die twijfel is tegelijkertijd een hele belangrijke drijfveer voor mijn werk. Hoe zit dat dan? Ik heb het boek goed gelezen, merk ik. Nou ja, omdat... Uh, ik het liefst bevestigd zou zien op het einde dat mijn vader gelijk heeft. Dat hoopt u aan het eind van uw carrière te ja, kunnen constateren. Dat ja, zou ik kunnen stellen, ja. ja. U schrijft ook dat u nooit gerebelleerd heeft tegen uw vader. Niet als ja. puber of adolescent. U hebt nooit zich tegen hem afgezet wat, wat veel jongens wel doen. Waarom is dat? Ik heb geschreven dat uh, ik het niet heb gedaan. Uh, waarom? Uh, dat antwoord, dat zou psychologie van de koude grond zijn, dat vind ik moeilijk... Maar het feit is dat ik niet echt gerebeleerd heb. Hmm. Op het gevaar dat ik nu dan wat psychologie van de koude grond ga bedrijven... Um, u mag dat. Als ik, als ik het boek gelezen heb als een beetje een boos boek, wat u niet ontkende... U bent minder boos, maar er zat iets van boosheid in. Wellicht een... Uh, een lichte mate van overgevoeligheid voor kritiek... wanneer u vindt dat die kritiek onrechtvaardig is. Zou het kunnen dat die overgevoeligheid eh, ermee te maken heeft... dat kritiek op u voor u eigenlijk kritiek op uw vader is? Omdat u alles van hem geleerd hebt en omdat dat dan onaanvaardbaar is? Nee, want dat heeft meer met karaktertrekken te maken. Hè. Wat ik van mijn vader heb geleerd, dat heeft veelal te maken... met hoe ik in de advocatuur sta. Mijn vader had... De... Mijn vader en ik hebben veel gemeen, maar we hebben natuurlijk wel verschillende karakters. En uw premisse is niet helemaal juist, want uh, ik kan wel tegen kritiek. Natuurlijk, in mijn vak uh, moet je tegen kritiek kunnen. Ja, ik zei kritiek die u als onrechtvaardig ja, beschouwt. kritiek die ik als onrechtvaardig beschouw, die kan ik ook nog wel handelen. Maar als de kritiek niet alleen is, on onrechtvaardig is... Maar ook nog eigenlijk inhoudt dat je strafbare feiten pleegt, en u weet op welke kritiek ik dan doe, dan denk ik van nou is de maat vol. Ja. ja. En dan komt er een boek. Nee, dat boek is er niet om die reden. Zou ik u dat gewoon zeggen? Uw uitgever hoopte uh, dat dit het begin van een oeuvre was. Krijgt ze daar gelijk in? Nou, ik kreeg er rode koontjes van, moet ik u zeggen. Dat weet ik niet. En. Um... Dat weet ik gewoon niet. Ik vind het lief dat de uitgever dat zei, maar dat uh, is iets te pretentieus. Bram Moskowitz was dat vanmiddag in Amsterdam. Wilt u dat boek kopen en er een handtekening in... dan kunt u bij de noodleidende boekwinkel van Selectis terecht dit weekend in, uh, in Amsterdam. Helpen we die ook nog een beetje? Het is vijf voor twaalf. De graven van de ouders van de Duitse dictator Adolf Hitler bestaan niet meer. Op een begraafplaats in een dorpje bij de Oostenrijkse stad Linz zijn de gedenkstenen met instemming van de familieleden verwijderd. Walter Stokman is documentairemaker en heeft voor Geert-Max-serie in Europa... toen het graf van de ouders van Hitler, Hitler bezocht en uh, gefilmd. Goedenavond, meneer Stokman. Hallo. Hoe zag dat graf eruit? Ja, het was een, het was een, een granietsteen met twee fotootjes van de, van, van de, de vader... En, en zijn uh, moeder, Clara en Aloïs, Hitler, en uh, die stonden onder een mooie dikke spar met wat uh, bloemetjes eromheen. Dus uh, het zag er heel goed verzorgd uit bovendien, ja. wat ons wel een beetje verbaasde, want wij waren dus voor Geert Mak aan het draaien en we wilden wat beelden. Het ging over Hitler zijn, zijn periode in Wenen ja. en uh, vervolgens gingen we wat opnames maken bij die begraafplaats in Leandien, bij Lien, ligt dat. Ja. En tot onze stomme verbazing komt er opeens een stel uh, aanlopen met een gietertje. En die gaan dat uh, graf uh, water geven. Althans de bloemetjes die daar uh, omheen stonden. Ja. En dat was enorm raar, want dat, nou ja, dat verwachten we helemaal niet. We dachten van, dat we waarschijnlijk door de gemeente bijgehouden of zo. Maar ja, ik weet niet. Het was, het was vooral raar omdat we natuurlijk heel nieuwsgierig waren wie het, die mensen waren. Maar zo, zo was Geert Max in Europa helemaal niet dat je zomaar boulevardachtig gaat uitzoeken wie het al zijn. Met draaiende camera op zijn ja. Storms nee hè? Nee. Ja, ja. Nee. Maar, maar, maar zijn jullie er wel achter gekomen wie het waren? Nou, we, we liepen naar ze toe en we mochten wel filmen dat ze het water gaven, maar ze wilden niet praten. En uh, ze legde uit dat ze de kleindochter was van de halfzus van Hitler, Angela Hitler. Uh -huh. Of weet niet of die dezelfde achternaam had, maar in ieder geval... De, de, ja, dat moet ook. De halfzus van uh, Hitler. Die had, zijn vader had uit een eerder huwelijk twee kinderen. Ja. En, uh, en daar was het in, in, uh, een kleindochter van die dat graf dus nog bijhield voor de familie. Ja, en, en uh, heb je ook nog gevraagd. wat ze ervan vond om de kleindochter van de halfzus van Hitler te zijn? Nee, nee. Dat, zover kwam het echt niet. Want het ja. was heel gereserveerd. En ze schrok zichzelf ook in een hoedje dat wij daar stonden te filmen. Ja. Maar het ja. zit, ik, ik, ik ze las. Toevallig net nog even een soort blog, dat mensen dat ook wel, dat één iemand dan schreef over in Europa, dat heb ik zelf toen ooit gelezen, dat ze dat best wel een beetje inderdaad boulevardachtig vonden. Maar het was zo'n raar toeval dat we ook dachten van, ah, wel bijzonder om dat toch te laten zien dat daar nog mensen zijn die, uh, ja, die familie blijkbaar daar toch gewoon uh, een, een erezaak van wil maken om dat nog een beetje bij te houden. Ja, hmm. mooi. Maar het is weg, hè? Ja, nu wel. Ja. Ja. Bedankt voor dit verhaal, Walter Oké. Okay. Dit was het oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Pieter van der Wielen. Gute nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen. En ga uit hem weg. Een van de oudste boeken ter wereld wordt meeslepend en eigentijds verteld... door bekende acteurs als Bram van der Vlucht. Jezus slaakte een diepe zucht. Mark Rietman en Hans Dagelet. Wat je ook vraagt, ik zal het je geven. Wakker worden met de Bijbel tapes Zondagochtend om 7 uur in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws...